Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Zwolle is een auto gecrasht op het speelplein van een kinderopvang. Eén kind is daarbij gewond geraakt, net als de bestuurder. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde allemaal in de wijk Stadshagen. Hoe het zo mis kon gaan is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek. Water is op veel plekken in ons land hartstikke vies. En we liggen helemaal niet op schema om aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te voldoen. Dat moet over vier jaar, maar er zijn meer geld en regels nodig, zeggen een paar waterschappen. Steeds meer jongeren kopen een caravan of camper. Vooral jongeren onder de 25. Daar nam het bezit de afgelopen drie jaar toe met meer dan 50%. De branchevereniging noemt het een trendbreuk. Een caravan of camper wordt vaak geassocieerd met pensionado's. Maar deze cijfers laten zien dat ook jonge mensen het kamperen hebben ontdekt. En TikTok staat vol met video's waarin tips worden gegeven om tinnitus tegen te gaan. Oftewel, dingen die je moet doen om een constante piep in je oor weg te krijgen. Here's one move for instant tinnitus... Or... Een Belgische nieuwsiteits heeft nu bij dokters gecheckt, helpen die tips eigenlijk wel? Het antwoord, nee. Op je achterhoofd tikken, masseren rond je oren en met trillende lepels aan de slag gaan, het zal de piep allemaal niet wegkrijgen. Het belangrijkste blijft, die het dus voorkomen. Oordoppen dus in tijdens het uitgaan.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 9000 flyers hebben rondgedeeld. Uh, Dat klopt. En er was één, één persoon die daar... Hij heeft zich één aanmelding opgehaald. Eén gehaald. aanmelding, ja dat is heel 9.000 flyers laten drukken kost geld. Ja, en ja. Uh, dan laten verspreiden. Dat hebben we toen de tijd gedaan via het Zandvots nieuwsblad. Waarom geen advertentie? Nou, als je een flyer doet, dan valt hij uit de krant. Dan moeten ze hem oprapen. En dan lezen ze hem niet. Ja, dat ja, was, ja, de ja. was de gedachte ja. erachter. Dus dat was eigenlijk toen de tijd ook al heel teleurstellend. Ja. Nou goed, en nu is de, zeg maar, de, de beslissing genomen om een gemengd koor te beginnen ja uh, ja misschien dat we even naar linda kunnen gaan uh, want linda uh, was is was van, was is lit music, is all lit van in. music all in ja dat was eigenlijk een, een, een hele langzame dood is gestorven. Hè, dat ja, music dat is all per in. 1 januari 2022 opgeheven <coughs> op vanwege corona terug op een gegeven moment hadden we ja. nog tien dames die zongen en dan tien. kan je inderdaad niet meer uit ja. met uh, de en kosten. en in, in de, de, de hoogte daarom waren het er toen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 Wat willen jullie? Ja. Kies maar. He, dus dat... en Toen ging de meerderheid heel duidelijk voor een gemengd koor. En nou ja, Toen zijn we samen met Linda op de achtergrond eerst eens gaan kijken naar in hoeverre wij een aantal dames zouden kunnen verzamelen. Want het heeft natuurlijk geen zin als we een bordje ophangen. Het heeft nu een gemengd koor en er komen twee dames. Dat werkt natuurlijk niet. Je dus moet er wel heel hard. Er moet wel een behoorlijk aantal in eerste instantie bijkomen. En nou, dat is op de achtergrond dus in de achterliggende maanden gebeurd. Ja. En nou, uiteindelijk de beslissing om, dan, om over te gaan naar een gemeenkoor per 1 januari volgend jaar. Is dan in de algemene ledenvergadering uh, ja, afgelopen ja. week uh, kenbaar gemaakt. En dat hadden ze wel verwacht.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 En heeft er ontzettend veel zin in. Is het voor, voor jou een bekende uh, Arjan van Dijerbeheen? Even... Alleen uit naam en dat ik hem wel eens voor het mannenkoren heb zien staan. Ja, want wie hadden jullie als direct? Ik hadden Arjan Buschers. Oh, een andere Arjan. De voornamen waren ja, bijna een, hetzelfde, een, maar ja, dat een typeje. Ja. Daar raak je helemaal in de war natuurlijk. Hè? Misschien, daarom is, dat zijn er wat onvolledigheden in dat stuk. Ja. Plus dat ik wat, wat slecht geïnformeerd was. Maar goed. Euh... <laughs> nee, hoor, Misschien wat mee. je schijf, als... ja, ja. <laughs> ja, dus meer schrijven, Hans. Ja, dat is even mijn eerste stukjes. Maar hij kent ook gemengde koren. Ik bedoel, Aljan van Dijk. Hij, Arjan of, van Dijk heeft, of heeft hij ook uh, alleen maar met mannenkoren gereden? Ja, oh. Aljan van Dijk heeft al 20, 25 jaar lang.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 En uh, dat geldt niet alleen voor de muziekcommissie, maar natuurlijk ook in het bestuur zal één of misschien wel twee vrouwen plaats moeten gaan nemen. Ja, dat, uh, dat kan democratisch niet anders, als dat wij zijn. Dus, dus jij zijn we dat van plan. Jij treedt terug, uh, Peter Don. Ik ben de eerste die mijn hand opsteekt. <lacht> om mee <terug> te trekken. <lacht> maar dat mag ja, niet van Ja, wat ja, laten we nog even het programma doornemen uh, tot uh, zeg maar het gemeenschapskoor begint, want dan begint dan.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 Dat wordt niet zoals in de krant staat gedirigeerd door Arjen van Dijk, maar door ja. Frans Cox. Ja, als je goed uh, Frans Cox, ja, even, dat had ik je moet hebben. Geen verder dan had dat uh, wel. Uh, de dinsdag daarop <laughs> worden om acht uur bij de eerste repetitie na het afscheidsconcert de dames die zich nu hebben aangemeld worden uitgenodigd om vanaf acht uur tot de pauze, het eerste uur, zeg maar.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 En tussen uh, kerst en uh, uh, 7 januari is er ook nog Ach. een receptie van het Zandsmannenkoor, waarbij de dames natuurlijk. Dat van harte welkom zijn waarschijnlijk. Ook worden uitgenomen. Ja, begrijp ik. Uh, Linda, uh, uh, de, de overgebleven leden waar jij nog contact mee had, mm -hmm. zeg maar. Hebben die nooit gedacht van uh, we gaan bij het zands zingen? Blijkbaar niet, want dan hadden ze dat wel dan gedaan. Hadden ze misschien wel <laughs> gedaan. Ja. Ja. Ja. ja. Heb jij nooit die neiging gehad? Nee? Nee. nee.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 Wij zongen alles uit het hoofd. Waarschijnlijk zal oh, dat, dat een eis worden ja. van uh, de vrouwen straks. Dus. Nou ja, de, de, ja, heel goed plan. Maar <laughs> dan moet je veel, veel oefenen. En ik las ook nog in het Sommernieuwsbad. Ja, liefst een dat paar vrouwen. Doorheen, dan moet dat lukken toch? Uh, ja. ja, tuurlijk, tuurlijk. liefst een paar vrouwen die de mannen een toontje lager laten zingen. Dat vond ik wel, <lacht> vond ik wel uh, aardig bedacht moet ik zeggen. Ja, is dat de dat een beetje <lacht> <lacht> Maar, uh, dus jullie, uh, jullie gaan binnenkort al de eerste uh, uh, oefeningen, uh, avonden... Ik, uh, ik hoor het net van Ja, goed, oh, dat wist ja, je nog niet. Nee, het is <lacht> me nog niet helemaal uh, duidelijk, maar dat komt vast goed. Nee, inderdaad. En de, de, de avond dat jullie gaan oefenen, dat blijft hier de dinsdag, klopt ja. dat? Ja, we willen in principe. Wat Nee, ook doen op dinsdag, ja? dinsdag. Ook op dinsdag. Oh, ja. dat was in de klok. Oh, mooi woensdag, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dinsdag. Dat is gewoon op dinsdagavond om 8 uur in de Blauwe Tram bij Rabbel. Uh, we hebben hier een best goed lokaal waar de akoestiek redelijk is. Niet echt goed, maar redelijk.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 Misschien trekt dat mensen over de streep. Ja, nou ja, als mensen meer informatie hebben, hebben we een prachtig e-mailadres, ptromp. Dat ben jij volgens mij, gewoon aan elkaar, ptromp.nl. En daar kunnen ze ook informatie krijgen, et cetera. Er staat ook een mooie advertentie in. Ja, heb ik gezien. En uh, de krant is woensdag, donderdag uitgekomen. En inmiddels hebben zich al vijf dames Mijn buiten die 13 om aangemeld. Ja. Oh, dat is goed. Ja. Dat is een, ja. uh, was zeker mooi. En geen mannen? Nee, nee, nog niet. Maar... Wat, je weet Fred? nooit. Uh, Fred? Kijk, het voordeel van een nieuw koor is... ten opzichte van een bestaand koor...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 met de voorbereidingen voor het gemeente Koor. Dankjewel. Eh, nou, zoals afgesproken eindigen we met een, een, een mooi lied van jullie. <grijgrijp> Toch of <grijp> niet? <tomt> Linda zit maar aan te kijken. Drie stemmen, zou kunnen. Ja, drie stemmen. Ja, ja, ja, nou, zullen we dat over een jaar doen? Ja, over een jaar <grijp> eh, komen we jullie terug en dan gaan jullie <grijp> Dat eh, me een lijkt me goed ja, ja, plan. Ja. Nou, heel veel succes met de start van het gemeente Koor. Nou, Ontzelfde bedankt. En uh, ja, ik heb het nog voor jullie tijd. En een heel fijn weekend. Dankjewel. We krijgen weer een mooi stukje muziek van.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 die va a There. Morgen doe ik het weer. Uh, wie het ook weer gaat doen is uh, Carine Veer, onze uh, razende reporter. Die heeft in het eerste uur, uh, was ze met Giraldo op pad in de waterleidingduinen. Het was een uh, spannend einde, want ze ging een bunker in. En we horen nu het uh, tweede deel. Oké, okay, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar een stelling toe waar een luchtdoelartillerie heeft gestaan. Okay. En we zijn er al bijna. En uh, hier achter deze bomen, daar zitten zit ook nog een paar manschappenbunkers...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 Dus het was Zo best gevaarlijk allemaal. Nou, hey, en we staan nu best op een mooi open stuk. Ja. Ik zie daar drie leuke kleine schoorsteentjes ja. met een, uh, een koepelachtig dak. En, Wat is dat? De meeste mensen denken dat is een pizza oven. <laughs> ja, daar lijkt het op. Maar het, het was een medicinaanlaag. Het was een medicijnpost, zeg maar een rode de kruispost. Apotheek. Ja, een soort apotheek. Oh, Oké, okay. ziekenhuisje, en apotheek. Later hebben ze de schoorstenen opgebouwd... en het verhaal gaat, maar ja. dat is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 Waar echt heel veel bunkers zijn. Oké, okay, leuk. Dus als je rondkijkt, dan zie je alleen maar bunkers. Nu zijn we de heuvel over. En nu zie ik zelfs een schommel hangen. Maar dat komt niet uit die tijd, denk ik. Maar ik zie wel echt een heel... Nou, het lijkt wel inderdaad hier, een heel kijk, dorp. Daar. En die heuvels, die heuvels hier, dat zijn bunkers. Daarachter, hiervoor...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 Nee, dat uh, mogen ze niet. Oh, niet? Nee, oh. want uh, we willen ook altijd wel herten zien. Ja. Dus, uh, oh, dus houden ze rustig ze wel lopen. altijd bij elkaar. Ja. En, en rustig lopen, inderdaad. Oké. Okay. Maar op dit moment uh, hebben de ik herten zie zich geen ook hert. teruggetrokken. Ja, die liggen lekker onder een boom. Die liggen lekker in het bos. Hè? Ja. Nou, ik, uh, ja, ik was bij dit stukje dus nog niet geweest. Wel dus bij die, uh, zeg maar, uh, bakoven. Ja. Dat hebben we ook een keer met uh, een groep gedaan...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 Ja, we hebben week. een enorm feest gegeven. Ik ben er nog steeds van aan bijkomen in ja. positieve zin. Ja. <laughs> Volgens mij waren er meer dan 200 mensen in de protestante Kerk. Oh, ja, de, goed, de, ja. de, dat, uh, plein goed, ja. ja Dat ja, was fantastisch. En ja, clubleden, familie, vrienden, buurtgenoten, van alles en nog wat zat daar.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 Ja, maar dat, dat, dat, dat merkte ik wel. Jullie, jullie vinden het niet goed als het benaderd wordt als een ziekte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 daar word je ja. niet gelukkig van. Nee, dat, dat helpt helemaal ja. niet. En, en mensen hebben dan voortdurend het gevoel dat ze zakken voor hun examen. Dus nee, we gaan zoiets, oh, wauw, er komt een leuk nieuw mens binnen. Wauw, oh, die is wandelaar, oh, ja. die heeft dit gedaan, dat gedaan. We gaan gewoon aan de slag met nog altijd aanwezige kwaliteiten. En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 Ja, ja. Aanmelden vinden wij fijn, maar als dat niet uitkomt, dan kom maar gewoon zomaar, dat mag ook. Um, en dat zou en kunnen dan... bij uh, j.joosten, ja, zorgbalans.nl. Ja. Ja, ja, mijn, studeer, mijn collega studeert, j.joosten, ja, arbeidsstraatje, zorgbalans.nl. Ja. En dan hebben we uh, maand. zal ik dat vertellen ook, even die, ja, handen, tuurlijk, we die andere van dagen van doen? Even, ja, ja. Ma maandagochtend.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 vriendschap ontmoet liederen door zangeres en zijn hele jonge vrouw Yvonne Kanters, die komt uit Brabant okay. ja, super mooi huh. um, ook weer in de tuinkamer uh, en ook weer met na afloop soep, kunnen mensen blijven eten um, nou, aanmelden op dezelfde manier nou, jullie doen een hoop, moet ik zeggen ja. en dan is ja. dus het kennismakersborrel oh, ja, ja, ja. en dan woensdag tot slot, Dierendag. half elf ja dierendag, Zandstam zand, dierendag, voor mensen en dier. En dan heb ik gezegd, tenslotte zijn we allemaal oude aardappelen. Ja. Daar komen we vandaan. Zijn we wel vergeten, maar is echt toch. En dan mag je, als je wil, mag je, je kan je, je huisdier meenemen of je verhaal ja. delen en dan mag je ook meelunchen. Nou, uh, geweldig. lijkt me zo'n reclamespotje. Nou, inderdaad, ja, ja, want we gaan er nu mee stoppen, want uh, ja. uh, gaan we gaan richting het uh, nieuws van uh, Ja, helemaal goed, helemaal goed. Hartelijk ik bedankt, Leon Ik wens je enorm uh, veel succes met alle, alle ja, uh, dank, evenementjes ja. die jullie uh, ja. regelen. En ja, uh, op naar de volgende tien jaar, zullen we maar zeggen. Zeker, zeker. 10. zeker. Dankjewel, okay. dankjewel. Fijn weekend. Ook hetzelfde. Hoi, hoi, dag. Ja, dag, dag. Oké, okay, nou we gaan afsluiten uh, deze Goedemorgen op Zandvoort. Uh, Luister vanmiddag naar Zandvoort op zaterdag met uh, Rob Harms en Benno Veugen.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 Mee met de sport in Zandvoort. Uh, goed, we gaan stoppen. Uh, uh, nog een muziekje krijgen we inmiddels van uh, uh, Leon. Uh, die gaat een muziekje nog draaien. en uh, Tot volgende week. Spot them and gold eyes, dance and catch your right, eye, you be mesmerized oh. But finally the corner there, your hands in my hair finally were here. So why? Saying you got a flight, need an early night no Don't go yet